Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. FC Twente aanvaller Thierney heeft aangifte gedaan tegen een Heracles supporter. Afgelopen weekend kreeg hij tijdens de derby tegen Heracles Almelo een klap van een supporter. Onacceptabel gedrag, zei de directeur van Heracles na de wedstrijd. Jullie hebben me net de beelden laten zien. En uh, ik zie inderdaad dat er, uh, ja, dat er geduw aan getrokken wordt. En dat, uh, ja, dat er inderdaad uh, iets gebeurt waar in ieder geval uh, ja, in het gezicht of in de, in de nek wordt geduwd. Ja dat kan absoluut niet. Het past maar één ding, ja, excuses maken aan Tjern En wij kunnen dit absoluut niet tolereren. De supporter werd na de wedstrijd opgepakt en hij wordt verdacht van mishandeling. Groenten en vleesmessen zijn vanaf nu een no-go in jeugdgevangenissen. Justitie komt met een verbod op scherpe messen nadat vorige maand een man van 19 in een jeugdgevangenis werd doodgestoken. Gevangenissen kijken nu of er gekookt kan worden met voorgesneden producten. En een man van 60 was dit weekend vanuit Overijssel met grote plannen onderweg naar Duitsland. In zijn auto lagen tien blokken cocaïne en vier pakken hash, samen zo'n 850.000 euro waard. De man werd net over de grens aan de kant gezet en meegenomen door de politie. Die onderzoekt nu waar de drugs vandaan komen. En een bijzonder moment voor Tieme van 19 uit Den Bosch. Hij mag overmorgen tijdens de dodenherdenking op de Dam een toespraak houden over zijn overgrootopa, Die hielp tijdens de oorlog gevangenen in kamp Vught. Wat mij het beste is bijgebleven is dat hij eigenlijk voedsel en medicijnen probeerde in dat kamp in te smokkelen om de gevangenen zo te helpen. Maar het mooiste vind ik dat hij hun brieven heeft geprobeerd weer naar buiten te smokkelen. Zodat ze eigenlijk een beetje contact konden houden met de buitenwereld. Het weer nog. Veel zon. 15 graden langs de kust en 18 in het oosten. Komende nacht is het wel koud en morgen is het in het noorden bewolkt. Spatje regen. Op andere plekken opnieuw veel zon. Grote temperatuurverschillen ook met 11 graden in Groningen en 19 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB aantal korte files in onze regio. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Roelofarensveen 5 kilometer. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En draait langzaam op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland kom je in 4 kilometer file terecht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. We'll <laughs> be Mier!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 ja, in eh, 2014 kostte die kroket 1,60 euro. Ja. Weet je wat die nou kost? Wie gaat me nu verrassen. 2,65 euro. Ja. Eén kroket. Gooi er maar een euro bovenop, joh. Ja, ruim een euro, hè. Van eh, 2014 tot uh, nu, dus uh, acht jaar geleden. Uh, ja. En ruim een euro uh, erbovenop. Dat is, <laughs> dat is niet normaal. Dat, dat heb, je, prij, heb je, prijs, dat prij, je hebt dat zelf, prijsvergelijking, uh, uh, uh, kunnen toepassen.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 In de jaren 80 kennen we waarschijnlijk allemaal wel de groep de Talking Heads. Onder meer bekend van de Single Slippery People. Nou, die had een uh, side project, zoals dat uh, zo mooi heet. En dat was uh, de groep de Tom Tom Club. En die hoorde je met een uh, allergrootste hit uh, uit 1981. Dat was uh, de Wordy Rapping Hoods. Zo, uh, gaan we weer uh, pit-reporter, maar eerst uh, L. Stewart in the Year of the Cats.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 The year of the cat While well, she looks at you so cool And eyes shine like the moon in the sea She comes in incense and patchouli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 Lekker hè, deze van uh, El Stuart in The Year of the Cats. Wanneer hebben we weer een uh, kat als uh, dier van de week? Om <laughs> Ja, Gaan nee. het toch over een kat hebben? Ja, He? nee, ik zal er ik zal rekening mee gaan houden. Dan kan je deze erachteraan doen. Ja, ja, ja, daarom, ja, daarom, daarom, daarom, daarom. Omdat ik wist dat uh, dat toch niet gebeurde, hebben we hem nu uh, lekker gedaan. Straks maar 5, het dier van de week maar eerst. ZFM, Race Radio, Pit Report.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 Nou ben ik afgelopen week op uh, social media iets heel anders tegengekomen met Hamilton... die uh, tijdens Koningsdag op de Rommelmarkt uh, stond met, ja, uh, ja, met, met, met, met zijn auto. Ja, je hebt mij fo je je die foto nog gestuurd. Ja, dus... Is die toch uh, verkocht? Daar, ik heb geen idee. Tegen oh. elk aannemelijk uh, bot stond hij die, stond die te koop. Het was een uh, briljante uh, gefotoshopter foto uiteraard... Uh,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 Got them. Ain't no surprise in the club to see slides still on Miami, my second home. In Miami. Party in the state where the heat is on all night on the beach till the breaking dawn. Welcome to my home. Kevin, Eva, Ami, Ami. in the club the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. I'm going to Miami. Welcome to my home. Party in the state where the heat is on all night on the beach till the break to, to my... the, the, on, the, beach till the break of dawn. Welcome to my home.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 was nice the party was pumping hey and everybody having a bar I tell the fellas start their name calling and the girls respond to the call <laughs> I hear <laughs> a boy with shout out who let the dogs out? <laughs> who coffee get bug! You play infesting mongrel. <laughs> Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, V.I.O. Too many girls callin them K9. Hey, V.I.O. But they tell me, hey man, start up the party. V.I.O. You put a woman in front and a man behind. Ha. I ha. have a woman ha. shout ha. out. is not in if he don't have a boy. Oh a yeah, oh no, yeah, yeah. oh yes. is not. Gosh, Groffy, get back, you play invest in Mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my broker, my mind, yeah. I'm gone. Do you see the rocks coming from uh -huh. my eye? Walking through the pizza, Digimon just picking them uh -huh. down. Uh -huh. Me and my white sock, short, dealing, Gatsy, color, any color, but uh -huh. uh -huh. you, I can do that's why they call me Pitbull. This uh -huh. is the man of the land, when they to me they say,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 Inderdaad, uh, de baam in, uh, was het origineel van uh, die plaat met uh, Who Let The Dog Out. Zo dadelijk uh, weer uh, meer en uh, uiteraard ook het gedicht van de dag. Een mooi gedicht. Hein, wil je maar eerst Adele? Easy on me.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 het is een alle bakkerij binnen de grote boerenplaatsen. Van Warven, Oksert, zo naar mij. Het is de wijd, het is de halver, Het is het koolzout in de blauw. Het is de horizon bij Romen. Vlak noord een donderbu. Daar is mijn land. Mijn hoge land. Het is mooi aan in mei. Kouhoes duknecht in het Groenland. Ik heb voor eerst nog mooi verkeer en voel de fokken van die hart. De wilde plannen die komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land, een donker kleid over ons legt. Jo, daar is mijn land, mijn hoge land Het is de lucht. Achter het Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster En de westbouw langs de diek. Het zijn de meuns en de moorden. Het zijn de keven en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pien of zeuren. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het is de lucht achter de roezen, het is het torentje van spien. Het is de weg van langs klooster en de westvolle langs de diep. Het ben de munt, ik ben de moer. ik ben de kerk en de brug. Het is het land wat ik als kind. Nou niks begreep van Pino's Heur. It is the white, it is the hoover, it is the coldswood in the black. It is the horizon by vlak vlaknoden.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 Gert de groep het plein van haar boven op de brug hoog en lang weer samen zijn onze lieve vrouw zal vandaag een nieuwe voor ons waken in warmte en in kou. Spreid haar mantel over de dag. Hier midden door het dag, de bogen uit lang vervloeid zit zitten in elke steen van deze stad, het eerste glas dat klinkt. Deze band is al heel veel jaren heel groot. Onder meer van uh, heel Limburgs, van uh, Holland heel Limburgs lult uiteraard. Kwestie van geduld, daar hebben we het dan over. Inderdaad, maar dit is uh, de nieuwe single uh, Bruid op blote voeten. Geweldige uh, nieuwe plaat inderdaad van Rowan Hersum. We hebben nog uh, nieuws over uh, Olaf en uh, over Jack. Ja, nou ja, nieuws. Uh, laten we zo zeggen, de kop van het artikel zegt Olaf, mol over de toekomst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 Maar dit is echt, je weet het. De... aller, aller. aller... Oh, de laatste. Echt de allerlaatste. Nu we gaan nog niet, we blijven allemaal. Oh, de laatste. Echt de allerlaatste. het maar ken je, dat, Albert Jan. Hè? De laatste, de allerlaatste. Ammar en Snelle. Inderdaad, een leuke nieuwe single van deze heren. Ga het plaatje in de gaten houden.